Ook geopend op zaterdag. Het die reclames. Zandvoort heeft het. Zandvoort heeft het. En jij, jij heeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, op TV. radio en internet. ZFM. Met nu. Tobak leeft. Goedemorgen, Toebak leeft op de zender Even naar acht uur, het is licht buiten En er is leven op die zender Na nou, de hele nacht er uh, muziek te hebben geluisterd, Wordt het tijd dat we de wereld eens even met je doorspreken ja, je ook niet? En wat gebeurt er? Een hoop Nou, nou, nou, We die kunnen gewoon bijna niet stil zijn De drie piloten zitten nog steeds vast En uh, er is vandaag, we net op het nieuws Dat we worden beschuldigd van spionage Oh, hoe <laughs> halen we het in ons hoofd? En Heb dan je dat beetje... gezien trouwens? Die, uh, die uh, helikopterpiloten Oh, ik, zag, fijne ik zag vrouw, zeg om te zien. Ja, die ze opgepakt hebben, zeg, maar die, die bestuurd heeft het, het, het helikopter. Had ik heb wel twee mannen gezien die heel verslagen op hun bankjes zaten. Nee, die zat ook een vrouw bij. Oh, oh ja. dat voel je wel heel stoer, natuurlijk. Dat vind ik wel heel ah, stoer. Gewoon een vrouw is opgepakt voor spionage. Ja, ja, wel... een, blo een blonde vrouw nog wel, hè? Ja, ja, ik wilde er niks meer zeggen. maar Die viel maar. op, natuurlijk, hè daar. <laughs> nou, het, het, het, iedereen zeikte het af. Omdat het, het was een oude, oude helikopter uit 1978. En ja, nou, je zou er veel beter een nieuwe helikopter kunnen pakken. en Dan denk je zelf. jezus, dat doen ze. Iets impulsiefs. Dat je denkt, nou, daar zijn ze voor getraind. Jongens, come on, let's go. En dan worden ze meteen alweer afgestraft. Ja, ze hadden toch beter voor moeten bereiden. Zo. Nee, gewoon uh, handelen. Oh, we hebben een missie en die gaan we voldoen. Ja, nee. en nou ja, helaas is dat niet helemaal gelukt. En hopelijk komen ze daar wel, uh, wel weg. En uh, ik vind het wel weer wie bizar dat gewoon iedereen in Nederland moet zijn mond erover houden. Want stel je voor dat ze daar in Libië er iets over horen ja dat bij Paul Witteman zag je Paul een Witteman ook kijken zo zover... van... nou dan moeten wij er ook maar niet te veel over gaan praten ja want ze gaan het ze gaan uh, met de schotel gaan ze gewoon kijken wat wij hier allemaal zeggen hoor ja ik en ze recht. luisteren ook naar CFM hè ja want ja. oh oh ik ga hem ook inhouden bij die idioot Kadhafi. Ja. Nou goed, dat komt natuurlijk allemaal door de telegraaf. Een telegraaf die klapt echt uit de school. Gisteren met een krant: dat het een idioot is, die Gaddafi. En dat het een schurk was. Oh, kijk ermee uit, hè. Ja, dit worden weer terroristische acties, hè. Dus, nou. Het ja, wordt wel een beetje eng, allemaal. Het wordt allemaal wel een beetje eng. En, uh, nou, de soap gaat gewoon nog even verder in Libië. Ik bedoel, al duizenden, nee, ja, duizenden doden geloof ik al. Hè. Het loopt al uh, flink op. En in China worden ze onrustig. En ook in Oman, wel, wel koningin Beatrix op een. Op een privébezoek feestje, bezoek op gaat, een, op een vijfje. Een vijfje gaat. Ja, wanneer deze... gaat ze precies? Gaat ze... Voor mij is al weg, dacht oh. ik. Ja. En, en, en Willem Alexander vliegt weer. Ja. die gaat niet mee. Want ja, als zij natuurlijk met z'n drieën vliegen en ze worden uit de lucht gehaald, dan, hebben wij, uh, dan wordt het een ander, hè? Dat dan, zou toch bizar zijn? Dan wordt het uh, een van de broers van, uh, van uh, Willem-Alexander of uh, Margriet, hè? Margriet? Ja, volgens mij wel. Maar die niet goed kon kijken. Nee, Margriet. Christin, mij, ik zie de die eerste troonopvolger. Ja nee dat zal wel mof zijn als koningin uh, Zullen het even Beatrix bekijken wordt, zo. wordt. Zeg maar als ze wordt onderschept. Als ze wordt gegijzeld. Dan zou in één keer een, een wereldoorlog ontstaan. Of zal Geert willen zeggen: nou we waren er toch al zat van. We gaan gewoon door. Kan ja. ons er nou schelen? Ja. Die zal heel nuchter reageren. Maar die moet ook wel een beetje toegeven. Nou, het is niet allemaal als het hoort. We moeten wel een paar troepen naartoe sturen. Wat moeten wij nou weer helpen? Een paar politieagenten, voor meteen een goede opleiding is dat dan of zo. Weet oh je ja? oh ja, ja, dat is ja, een goed goede idee. Ja. Agenten in opleiding kunnen het daaraan besteden. Toedoor Cinema Club, nu op de radio. What you know? maar kloppen en tell me what you want. Jawel, het is Vrouwendag. Oh nee, het is vandaag uh, Carnavaldag. Gezegd. Een hele andere dag is het vandaag. Ja, het is helemaal gezellig. Nou, bij Oeteldonk af Ja, want het is dus zo dat. Uh, nou? Uh, je kan even aftellen. Ik zit namelijk op de website van Welkom in Oeteldonk. En het ja? duurt nog maar één dag, drie uur, twee minuten en 23, 22. Hij telt af voordat de Hoogheid op Oeteldonk Centraal aankomt. Het oh ja, moet ook, ook wel op die manier uitgesproken worden. Ook leuk om te weten. Uh, iedereen heeft de uitnodiging van de Nachtvuren carnaval. Dat is 5 maart. Yeah. En, dus, uh, en uh, het volledige seizoen van Tante Jo en Omeko, Dat is waarschijnlijk een... Hoe uh, een, uh, noemen we dat? Een, uh, een, een carnavalsduo, denk ik. Ja. Dus we gaan nog even kijken wat er nog meer te doen is. Want oh, jij wordt je, al enthousiast. Ja. Maar ja, je, je hebt natuurlijk nu ook... Uh, met het openbaar vervoer heb je nu de lente Dus je kan... Uh, als je via internet bestelt 40 euro, kan je eerste klas heen en weer op een dag. Nou, dan ja. ga je toch gewoon zo... In het weekend zeker, gewoon, je pakt gewoon om 9 uur de trein. Ja, maar je ga... Ben je daar om 11 uur en dan ga je gewoon de hele dag hossen. Het lijkt me wel wat Dan ga je naar carnaf, Dan ga je naar carnaval, dan ga je de eerste klas... Dan, heb je gaan, dan bleef je niks meer van, straalbezopen ga je, je. Ga je, kan dan je naar een veekar, kan je gewoon terug. Ja, dat kan. Liggend op de grond. Ja, dat kan. Ja, nou ja, over f-car gesproken. Ik heb ja? hier trouwens een, wat, wat, een brug, jongen. Nou. dus een groep bewapende mannen. Die heeft dus een uh, vrachtwagen geladen met 100 varkens overvallen. In Petak, Maleisië Maleisische deelstaat. Uren later werd het voertuig 250 kilometer verderop aangetroffen. Zonder daders en dieren. Ja. Ja, en de dieren vertegenwoordigen een totale waarde van, omgerekend, 20.000 euro. Wat weinig. Jeetje, man. Ben je Als varken ben je gewoon maar 200 euro waard. Ja, ik hoorde gisteren heel stuk over biologisch vlees. Dat ja, biologisch vlees is wel, wel goed. En, ja, waarom uh... betalen wij zoveel dan? <laughs> ja. 200 euro voor een varken. Ja, dat is niks. Ja. Je hoort toch meer van die mensen die in de hele straat dat ze eens zo'n varken uh, adopteren of zoiets En uh, dat vark wordt er geslacht en dan uh, eten ja. ze dat hele jaar ervan ofzo. Nou ja, misschien zijn die varkens wel gewoon uh, uh, vrijgelaten. Want uh, in dat soort contrijden, uh, in Maleisië, worden oh, varkens oh. gegeten, misschien ja? van Pita. Oh, dat uh, Hei, dat uh, die... uh, Animal uh, Front? Oh, dat zou ik zomaar kunnen Maar ik vond het zo mooi. Want ik heb ooit een film gezien. En toen zei ze Pita. Yeah? Van ja, ik ben ook lid van Pita. Zeggen vrouwen. die bestellen bestelde een lekkere steek. Ja, dat betekent. I prefer eating tasty animals. Oh, <laughs> dat echt, vond ik dat... wel heel leuk. Knoflook bij. Teentje knoflook bij. Ja, doe maar weer knoflook bij. Dat is hartstikke grond. Lekker. En uh, ja, biologisch vlees is gisteren heel stuk. De, in, uh, ook dat nog. Of is ook, nee, uh, altijd wat. Dat is een televisieprogramma. Dat ging over het biologisch vlees. Is, uh, heeft een hogere... Um, slechter, slechter voor het milieu. Daar komt het op neer. Ja. CO2-gehalte. Omdat ja, die dieren namelijk. Uh, de de mestoverschot is groter. En ze leven langer. Dus uiteindelijk is dat slecht voor het milieu. Maar het is wel weer gezonder voor de dieren. Dus het is een moeilijke beslissing. Ja. Wat ja. wil je wat, waar wil je om? Het op is beter inderdaad om een heel groot veld vol met graan te verbouwen. En dan kun je veel meer van eten. Dan dat je zo'n veld hebt. En al het graan wordt opgevreten door die varkens. Ja. En dan heb je gewoon. Uh, Tien varkens eten dat gewoon op in een jaar. Denk ik. Minder vlees eten. Ik ben er uh, een jaar geleden al mee begonnen. Gewoon minder vlees eten. En dan kunnen we meer gewassen uh, verbouwen. En dat is ja. ook beter voor uh, En af en toe tik je COV. een eitje. Een dan weken we even de dag en dan tikken we een eitje. Een eitje. En Lekker. dan wel een vrij uitloop eitje. Ja, hè? zeker weten. Maar geloof ik dat alle... Die, die, die dingen zijn toch weggedaan? Die legbatterij, die mogen toch niet meer verkocht die uit, worden? Die vrije uitlooptoestanden. Uh, ja, misschien wel ja. Nee, die vrijuitloopdingen zijn er nog wel. Maar echt uh, uh, kippen, uh, batterijen. Uh, ja, legbatterijen. die uh, En die, die kippen van varkensflats niet meer. mogen ook niet meer. Die mogen niet meer. Nee, maar dat vind ik ook wel terecht. Ja, dat is ook wel terecht. Maar ja, hou je ja. gewoon, uh, als je gewoon één keer in de week een, een vleesloze heb, uh, dag hebt, ja? dan schijn je al uh, milieu behoorlijk te helpen. Ik had heb, ik heb, ik, ik zeg maar vroeger gewoon nou een flink stukje vlees. Wat is een stukje vlees? 100 gram, 200 gram? Een uh, flink, nou ja, als oh. jij in een restaurant bent... Ja, niet een Tibo. krijg je zo'n Tibo teken, is ja, gewoon een pot. Ja, dit maar is ik 500. Maar een ons vind ik al pittig. Maar ja, twee ons, mannen, ja, mannen zijn wel vleeseters. Nou, ik, ik denk dat ik zo plus tussen de 50 en 75 gram vlees zit. Ja, maar, dat is ook, maar je moet eigenlijk ook nog het vleeswaren per dag ook mee rekenen. Hè? Vleeswaren dat eet ik niet. Helemaal niet. Nee, ik eet broodje kaas of broodje gekleur, gekleurde muisjes. Kaas, eigenlijk leef ik daar voor kaas nee gewone kaas Leverkaas. daar leef ik een beetje op aan. en dan daarnaast heel veel droge broodjes als je denkt van ik heb even een segment hup droge broodje er weer niet over nadenken geen boter erop nee want als oh, je namelijk weer een broodje neemt met boter en gekleurde muis. hij is lekker dan ja ja dan beschuit je ook eigenlijk dus, je gekleurde moet jezelf zien uh, je vind je dat bent zelf, lekker wat vind ik lekker Een je met gekleurde muis. ja oh. Ja, nee, oh, je kan me niet wakker voor maken, nou, maar oh, het scheelt weinig. We gaan zo oversmeren. Ja. Daar hoeft niemand voor geboren te worden. Nee, dat lijkt me een heerlijk wakker woordertje. Take you down Weer. Disco in de vroege morgen. Ik zie hoe Horms uh, zich omdraaien. Wat de fuck is dit nou weer? We zijn hè? Nou, ik heb ze even omgewezen voor een synthesizer. Dat nou, ja. leek me ook wel een keer leuk. Uh, Beth Ditto. En ze lijkt een beetje op... Uh, uh, uh, Sophie... Uh, brand? Nee, nee, Sofia. Nee, nou, die vind lijkt... ik wel leuk. Ja, die is hartstikke leuk. Het komt ook uit Alkmaar vandaan. Er komen alleen kijk, maar leuke mensen uit Alkmaar. Nee, maar, uh, uh, hoe heet hij nog weer? Overpowered, Rosie Murphy. Daar lijkt het een okay. beetje op. Dat hebben we ook heel vaak gedraaid hier. Dat, Dat mensen we ze houden eens ja. op in die platen. We, nou kennen we hem wel. Oké, okay, het is spannend. Oh, toch niet. Oh, nee. Ja, welkom bij dit uh, radioprogramma duurt om tien uur. Ja, zet je bekken maar weer even. kan je nog even doorslapen. Zo, dat gaan we toch niet beluisteren Dat snap ik ook wel Jan Nagel is, uh, is door de mand gevallen Jan Nagel van 50 plus Breekt nu al zijn verkiezingsbelofte Om AOW'ers er 100 euro per maand erbij te geven Nee, jullie hebben me verkeerd begrepen Ik bedoelde eigenlijk 100 euro per jaar per Oh, jaar? Wow. wat een linkbiegel! Hij heeft gewoon gezegd, echt in verschillende interviews, per maand krijgen ze er 100 euro bij. Nou, dat is natuurlijk niet haalbaar, maar goed, al die oude mensen dachten, nou, Jan Nagel, 50 euro, ik sub, ik zie je wel. Ik zet gewoon op hem in. En nou, en hij heeft flink wat stemmen erbij gekregen. Hij is gewoon voor niks op... Uh, ja, ik weet niet hoeveel zetels binnengekomen, maar dat is echt uh, niet misselijk. Hij volgens mij één toch maar. Ja, heeft hij maar één zetel erbij ja. gekregen? Nou ja, goed, dat is geen één stem. Dan moeten toch toch flink wat stemmen zijn om hem uh, één zetel te kunnen geven, volgens mij. Maar nou, we hebben in Zandvoort... Ik dat, had dat hier... Uh... Ja, lijstje, oh, ik zag hem liggen, ja. Jawel, want de oudere partij van Zandvoort heeft 350 stemmen. Dat is toch uh, 4,6 procent van uh, het totale aantal stemmen. Ja. Maar uh, ja, ik heb, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb het ook hier op de website gezet van de gemeente. Maar ik kon natuurlijk niet iedereen erin zetten... Maar uh, echt op één, echt uh, juichende op één, 2658 stemmen. Maar er zijn maar 7500 zijn er uh, wezenstemmen uiteindelijk. Hè. Dus er uh, was een opkomst van 57,25 procent. Oké, okay, en wat is het gemiddelde dan? Wat, wat, wat, wat? Uh, in Nederland? Nee, ja, uh, gemiddeld, in Nederland. De, dat zoek ik zo even op. Maar uh, wat dus wel duidelijk is, van, we dachten van nou, je hebt VVD, CDA, uh, PvdA en dat zijn de grote drie. Ah, uh ah. -huh. Nee, de, de, de tweede plaats, 1368 stemmen, Wat de Partij voor de Vrijheid. Voor de Vrijheid. Dus 18,13 procent. En daarna komt pas de PvdA met 12,58 procent. Die ja. dan maar 949 stemmen. Ja. Maar en wie stond, op de vierde plaats D66. Wacht, waar ging, wie stond er dan op één? VVD. VVD. Ah, ja, ah, dat was dus ook... Gospeldbaar. Uh, ja, maar het is ook wel zo. Van, uh, er zijn natuurlijk uh, uh, twee leden van de Raad van Zandvoort die... Uh, gekozen kunnen worden in de provincie. Jerry yeah. Kramer en uh, Bruno Bouwberg-Wilson. Yeah. En uh, Jerry was van de VVD. En Bouwberg-Wilson was van uh, de oudere partij Zandvoort. Nou ja, ik zal me eerlijk vertellen. Ik word 50 dit jaar. Ja. Yeah. Maar ik ben ook wel iemand die op, op de persoon stemt. Dus ja, ik geef het gewoon... Toe. Ik, yeah. heb op, ik heb op de oude partij gestemd. Want Ach, ik, op de persoon. Nee, maar gewoon. Ja, het, het is een heel integer man. Dus ik had zo van. Nou, ik stem op hem. Maar ik denk dat er ook een heleboel uh, echt op uh, Jerry Kramer hebben gestemd. Dus ik ben heel benieuwd ja. in de provincie. Of, of, ze daar ook, uh, of ze daar dan ook terechtkomen. Ja, dat ja, want zijn dat, dat ze verkiesbaar? Zijn er zoveel stemmen binnengekomen dat ze verkiesbaar zijn in Haarlem zelf? Ja. Dus eigenlijk zou je... Ik ga zo direct ook nog even kijken naar de provincie Noord-Holland. Gewoon zelf van hoe de uitslag is. Want dat heb ik dus nog inderdaad niet bekeken. Nee. nee ik Heb, heb op, jij uh, wel gestemd? Ja, op een of andere iemand van de VVD. VVD? Ja. Ik, ik weet, ben ik had, helemaal verbaasd. Ik, ik, ik, was, ik was het zo zat geneuzen van die PvdA. Dat afgeven op de VVD en... Ja, ik heb niks met de PVV, dat, dat is waar, dat is zo'n aanhangsel, dat, dat schopt me over tegenaan, ja. maar er komt niks met concrete dingen. Je ja. toch wel van Meer politieagenten erbij! Ja, na nou, de andere kant worden ze weer afgehaald. Maar je had waterstofperoxide gezond... gehad voor je verjaardag, toch, vorig jaar? Ja, nee. Toch, maar bedoel... Vanwege de PVV. En, ik bedoel, die, uh, Mark Rutte, ja, dat, heeft, ja, dat heeft toch wel een, een groot een sterk verhaal. Ik vond wel dat diegene te veel in de verdediging die ging dit door te zeggen van... Uh, ja, nou ja, ze zijn ons wel altijd aan het aanvallen. Ik denk, man, verlaag je niet om dat te zeggen. Dat zien wij ook wel, weet je wel. Ga ja. gewoon verder met je verhaal. Wij zien wel dat jullie gewoon aangevallen worden van alle kanten. En ze komen zelf met leuke verhaaltjes. De SP met uh, wil je dat, dit en dat. En uh, uh, ook uh, Pechtel met allerlei aanvallen op de VVD. Ik denk van, kom gewoon met je programma in plaats van alleen maar de aanval in te zetten. Ik bedoel, dan weet ik niet waar ik op ga stemmen. Dus uiteindelijk heb ik gewoon VVD. een of andere knakker heb ik. Ik denk, laten ze het nou maar waarmaken ook wat ze verpland zijn. En ja, we kunnen allemaal wel meer geld erbij willen. Maar er is geen geld, dus er moet toch wel wat gesneden worden. Daar ontkomen we gewoon niet aan, denk ik. Dus laat hij het maar even waarmaken. Dat heb ik een beetje. Wacht, ik zet er even een plaatje op. Ah, ik heb hier wel 55 zetels staan hier. Zo. Maar ik, uh, ik moet me er nog even oh. toch in verdiepen. Ik heb niet zo dat ik in één klap. Nee, dat was niet. Alles weet. Maar, uh... Sela Soep. Ja. Afgelopen week ging haar album in première. Even een rukje daarvan. Ik vind het wel wat afgezaagd om daar weer zo'n kraakje eronder te gooien. Maar goed.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 Zoe komt dat België vandaag ook een heel apart stemmetje heeft een heel apart stemgeluid. Ik word een beetje moe van het gekraak. Ik vind het zo ik vind het een lekkere plaat. Het is een fijne plaat, maar doe nou niet zo populair... met het gekraak van een vinylplaat. Breng dan, een, breng dan een, een, echt ook een LP uit. Gewoon een singeltje. Wat een ik gezeur, man. Gewoon een man. singeltje uit. Ja, breng dan een singeltje uit... en haal hem een paar keer over de straat. En dan ik, ja, sorry, maar dat hoort erbij. Echt waar, ik breng geen cd's uit. In plaats van cd's en dan breng nou, ik met de kraakgeluid. Godverdamme. man. ik moet zeggen, ik heb van de, de week... Heb ik, uh, onze nou, Illustre vrienden woensdagmiddag gehoord. Maurice ja? en... Uh, Dekker heet die? Nee, ja, die, die, die pianist die woensdagmiddag uh, programma maakt. Die, die draait ook allemaal plaat op vinyl. Ja, precies. Zo hoort het. En dan hoor je ook de kraakjes erbij. Ja, ik moet even, ik moet even opzoeken hoe die nou heet. Ja, ga maar, dat in maar, in vallen. Vallen, maar het mooie is dus wel, vond ik, van uh, uh, dat ze dus dan uh, helemaal uh, lyrisch worden over de hoes. Over de hoes, hoes van, van de lp weet je dat vind ik dan wel heel leuk er zitten ze met z'n twee achter een grote ja er staat hier oh hij staat er nu niet die rijtafel, of wel ja nou oh, is... zit er zit bedekt ja, onder het nieuws bedekt onder het nieuws onder de klanten <laughs> zo'n uh, mk 1200 technics ja precies zo'n uh, ja plaatspellen waar je mee kan mixen ik kijk even bij het programma dan uh, het programma. Uh, het is het uh, oh, ik krijg net een teken het is half negen uh, geweest en dat betekent dat, dat we Zand voor het nieuws gaan doen. Ook oh, nog drinken. Maar ja. wat, wat Zand voor het nieuws brand los? Ja, er, er zijn leerlingen geweest die hebben afgelopen woensdag. Ja, dit is een scoop, hè, want het staat nog niet eens in de krant. Nee, hey, dat horen we <coughs> graag hier. Een aantal leerlingen van de Hannie Schafschool die hebben dus de aannemer meegeholpen bij de start van de sloopwerkzaamheden van het oude schoolgebouw van de openbare basisschool Hanni Oké. Okay. Want we hebben daar natuurlijk uh, het hele louis davis Carré, of nou het half, hè, dat is louis davis Carré 1. Is daar uh, gebouwd. Een schoolgebouw. Uh, ja, dat, dat moet nu plat. En onder het toezicht van oud-leerlingen, leerlingen, leerkrachten, ouders, etc. trok de groep leerlingen een raam uit het gebouw... waarna de ballonnen Facebook hun weg naar buiten vonden. Dus dat moet wel een mooi plaatje opgeleverd hebben. Nou en uh, ja, het uh, hele gebouw gaat nu echt plat... Oh, maar maar dat is al de tweede keer, want er was vroeger het hondenschool. Het was echt een heel mooi oud gebouw. Ja. En echt van die donkere, hoge gangen en zo. En ik weet nog, dat mo moest je daar naar de schooltandarts. Dat was toen mm. helemaal nieuw. Ja, yeah. Zo oud ben ik al, het jaar kruik. En, uh, maar er zat daar in een herbarium in de gang en er zat een hele grote chameleon. Een herbarium? Een herbarium. Dat, dat, dat is dus uh, uh, geen aquarium, daar zit aqua in. En herbarium ja. zit er herbs in, kruiden en zo. Ja. En uh, groen. En dat, uh, daar, daar zitten vaak slangen of reptielen. Oh, uh, en en, en uh, een hele grote kameleon ofzo zat erin. Oh ja, het is een Zo'n grote, zo grote jongen, die zijn dan soms wel, uh, denk 60, 70 centimeter. Die wil je ook niet zomaar naast je op je kussen zetten. zaten ochels. er twee jongens op, of niet? Nee. Nee? Met zo'n met, met zo blauwe oh, met overal? Zo ja, met van die blauwe Grie, Friese oogjes. Nee. Jij? Nee, het was een, echt zo'n eng beest, weet je wel. Met zo'n kuif... Uh, Zo'n kuif uh, mini-dinosaurusje, zeg uh, mijn, maar. Als je over een chameleon begint, zeg mijn, uh, zeggen mijn kinderen altijd... Oh ja, er zitten twee van die jongens op dan. Oh, dat is altijd leuk. Ja. Uh, politiemensen assurveëren de zaterdagnacht omstreeks 2 uur op de smedenstraat uh, toen een groepje hun tegemoet kwam. Ze knepen hem echt als een dief. En ze wilden nog snel eigenlijk de wagen in uh, springen. Maar dat hebben ze toch maar niet gedaan. Want ze herinneren in één keer wat ze moesten doen. Uh, tijdens de opleiding hebben ze dat natuurlijk ook gehad. Scheldende jongeren. Wat moet je daarmee doen? Een 18-jarige jongen uit Heemstede kwam schreeuwend dichterbij. En beledigde de agenten. De agenten doken in één. Wisten precies niet wat. En toen pakten ze de handboeken bij. Toen hadden ze... Een bekeuring. Dat oh. helpt altijd. <kwijnt> dus dus uh, jij min -kukkel. Ik schrijf een bekeuring uit. Want dan red ik de wereld. Ze krijgen binnenkort een onderscheiding. Worden met een lintje voorgedragen bij de burgemeester. deze politieagenten politieagent. En worden waarschijnlijk binnenkort ook wel, uh, noem je dat, uh, uh, Regisseurs. Want die hebben het er ook heel goed gehandeld op dat moment. Want een bekeuring uitdelen helpt altijd. Helpt altijd, Ik ga inderdaad. Wil Ja, die gaat volgende week past die mevrouw. Oh. Uh, er is uh, ook een samenwerking op bezoek van de bewoners van Corinthe. Dan denk je, wat is dat? Maar de Corinthe is een... Uh, een uh, gebouw in Duinwijk, dus, uh, ze noemen het ook wel al Alcatraz, maar <laughs> oh, <mooi laughs> zo wel. ziet het er wel uit van de buitenkant, Maar aan het binnen heb je een prachtige vijver. De gemeente heeft dus onderzocht of de bakken weer van beplanting kunnen worden voorzien. Want de bewonersvereniging uh, ja, die had geklaagd, maar ja, er is een vijver aangekleed met een vlonder met bakken en een kunstwerk. De bakken waren beplant met bomen en heesters, maar de waterwagen van de gemeente die kan daar niet naar binnen rijden. Dus eigenlijk... Uh, ja, wordt het op dat moment wordt er dus niks gedaan. En nu hebben de bewoners beloofd, plechtig, met een hand op hun hart, dat zij dus gaan zorgen dat die bomen water krijgen. En via een heel ingenieus systeem. Ja. Er komt namelijk een emmer aan een touw. En dan kunnen ze water uit de vijver putten. Dat vind ik nog wel weer. Terug naar het jaar! Kruik, ja. Maar ja, oké. Je land nog wel herinneren dat ze vroeger ja. een doen voor de moeder. Ja, maar we wel een put in het zijn natuurlijk. Ja. De gemeente is heel blij met deze vrijwillige samenwerking en de hoop dat meer burgers zich betrokken voelen bij het onderhoud van en het water geven aan het groen. Wat mooi. Maar Stichting Duimdoen, hou het heerlijk en groen. Toch? Ja, ja, zoiets was ja. ja okay. Stichting Duimbe, houd wenst uh, inspraak op het uh, fauna beheerplan Damhert. Dit plan werd eh, ondanks door provincie Noord-Holland-Zuid-Holland vastgesteld. En staat onder andere het afschieten van Damherten toe. En eh, volgens eh, du Duimhout is het geen goede afspiegeling van wat er in de maatschappij leeft. Het plan is opgesteld door eh, faunabeheer eh, eenheden. Waar alleen jagers en terreinbeheerders in zitten. Ook eh, inspraak achteraf is niet mogelijk. Daarom overweegt Duimhout om afschot ontheffingen aan te vechten. De gemeente Amsterdam blijkt uh, echter uh, tegen afschieten te gaan stemmen. Maar wat gaat er gebeuren? Binnenkort. Wordt er nou wel geschoten of niet geschoten? Dit was spannend. Hold your fire. Hold your fire. Yes. Exactly. Uh, ja. Een fijn stukje muziek op de zend. Dat kan je ook verwachten. En wel hier... De leukste, grootste plaats van afgelopen weekend. I'll be your Those Dancing Days. Dat is namelijk het, de, de naam van het bandje Those Dancing Days. Dat doet me echt denken aan vervlogen tijden. Dan zie je zo'n zwart-wit foto van zo'n meisje die net een rokje omhoog wipt met het dansen. Oh, dat is net uh, oh, dat uh, Marilyn zonde, Monroe. Die krijg ik zonder... Ja, goed. opgetogen maar, lentegevoel. want dit ja, zoiets is het. Nou, wist je trouwens dat de lente al begonnen is. Nee. Officieel 1 maart al. Nou ja. De meteorologische lente. Ja, <laughs> dus is een moeilijk woord, hè? Meteorologische lente. En vorige... Dus, uh, ja, nou, like, vorige week was natuurlijk uh, de kreet. Zwervers! Uh, Gaan jullie tenten uit! Zoiets was het. Deze week is het een nieuw, uh, nieuwe kreet. Is Nederlander. Nee, wij geven Nederland weer terug aan de Nederlanders. Ja. Ja, ik weet ook ja, niet Ik ben waar... met stomheid geslagen. Die kreet ken je nog niet? Nee. Nee, Mark Rutte heeft hem uh, eruit gegooid. En ook Geert Wilders had eenzelfde soort kreet. Die hebben ze met z'n tweeën ik, bedacht. Of zo. Het geeft Nederland weer terug. Geeft Nederland weer terug aan de Nederlander of zoiets. En ik ja. Was dat in andere handen dan? Het is me helemaal niet opgevallen. Het geeft, het geeft wel een hele rechtsgevoel. Echt? Dat ja, een fout. ja. Ja, ja. Ja, dat vind ik niet, helemaal, niet ik, helemaal prettig. Nee, en dat Mark Rutte die dat loopt te roepen, denk ik van. Man, denk nou even na wat je zegt. Hey, maar dat kan zou niet, de je koningin premier. Nou ook gestemd hebben? Eigenlijk, Mag het koninklijk huis nou ook stemmen? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Zou wel. Ja, nou, oké. Okay. Ja, nee, dat is een hele goeie. Ja, hè? Nee. <coughs> Dan moeten we toch eens een keer allemaal, allemaal, allemaal vragen die dit komen. Geef oproeren. Amerika terug aan de Amerikanen. <coughs> ja. Dat, zou, dat is een raar idee. Dan moeten de Indianen zeggen, maar dat, dat zou wel kloppen. Ja. Geef Amerika weer terug aan de Amerikanen. Ja, waar zijn, die, zijn die er nog? In plaats van dat ze natuurlijk in de kroeg zitten... die indianen zich ja, dat is, met vage uh, dingen bezighouden... medicijnen en uh, <coughs> rondjes om een vuur dan. Uh, ja, het is danzen. ook wel een heel nare tijd geweest. Ik, ik heb toevallig ook... Uh, ik heb, uh, Diana Galbadon heet ze, of Galbadon... en die schrijft dus uh, boeken over dat ze in de tijd terug uh, gereisd is. En die komt dan in die tijd uh, terecht... En er was er ook een indiaan uit negen, 1964... en die was ook teruggegaan... Ja? om te proberen te zorgen dat het nooit zo ver zou komen... om de geschiedenis te veranderen. Ja, een aparte boeken. Voor de is het weg gedaan, geloof ik. Hè? Maar ja, goed, als, als wij er niet waren gekomen dan had het geen daar was er geen New York geweest bijvoorbeeld. Ja, dat is waar. Dan was het ja, gewoon ja. nog een reservaat geweest dan was het niet zo groot geworden en dat de Amerikanen zeg maar dat dan Nou, je had, als wij die, er niet geweest, had je de, de had je Brooklyn niet gehad? Nee, ja, dat was oorspronkelijk Breukelen, Ja. Je dat? Ja, dat is, dat is allemaal. En Harlem was er niet geweest. Wij zijn zo origineel met het bedenken <laughs> van namen ook. Ja. Dat is echt zo origineel gewoon. Ja, zeker weten. Elke stad dezelfde naam. En de Yankees, hè? Dat komt ook. Dat waren eigenlijk de Jan, Jan, Kees. Jan, ja. Jan De Yankees. Nou, ja. ik vind het wel geweldig, hè? En dit is uh, ja. goed bedacht. We hebben een onuitwisbaar stempel erop gedrukt. Zeker. <coughs> ik uh, had no nog uh, nog even nog over de koningin. Ja. Oh ja. Het staatbezoek aan de man gaat niet door, maar Beatrix gaat dus wel dinsdag met uh, Willem, Alexander en Maxima toch naar een privé-diner bij Sultan Kaboos. Ja. In Muscat. Daar, hè? Daar, daar komen die druiven ook vandaan, volgens mij. Nee, een oh geintje. Maar ja, het is wel grappig. Het verlanglijstje van de betogers, hè? dus daar, ja. is lang en heel divers. Echt, moet je eens luisteren. Het zwangerschapsverlof willen ze langer dan 40 dagen. Nou ja, oké. Okay. Wat hebben we? ook zes weken, ja, 42 dagen. Oh, zelden. Subsidie voor de bruidschap willen ze hebben. Kijk, ja, logisch. En een toelage voor het huwelijksfeest. Ja, ja nou ja, denk ik, nou... Zo onredelijk is dat niet. Je trouwt maar één keer in je leven. Een subsidie voor de bruidschat. Ja. ja, ja. ja. Maar ja ik is het gewoon iets wat om af te schaffen? Denk ik dan? Nou, ik denk misschien dat sommige mensen te arm zijn. En uh, dan uh, moeten, uh, willen hun zoon trouwen. En dan kunnen ze gewoon uh, die bruidschat niet betalen. Er wordt gewoon te veel gevraagd. Ze moeten gewoon devalueren de daar. En ze willen meer werk, minder corruptie, uitbreiding van banen bij bedrijfsleven en overheid. Ja. Betere schoningsmogelijkheden, minder werkers uit het buitenland. Hé, hey, ik hoor hier... Wilde Wilders ja. hoor ik hier tussendoor. Ja. Maar ja, minder ja. corruptie. Ik geloof dat de meeste mensen daar zelf wel meewerken... aan corruptie. Ja, dat is ja, niet ja. Ja. dat je zegt, van, dat ga je zo in één keer verbinden. mag niet. Maar de honderden betogende Omani's... een Omani heet dat, leuk is dat ja, hè? Ja. Die zijn het echt over één ding eens. Sultan Kaboos is boven iedere verdenking verheven. En de media zegt, wij staan achter hem. Hij is als onze vader. Nou kijk. Maar ik vraag me ook af, dat privédiner is. Is hij jarig of zo? Geen idee. Of heeft hij een feestje? Ja. Ja, nou, ja, het, is, het zal wel apart. weer toch wel een beetje handel achter zitten. Het is toch ja. weer goed om daar toch contact mee te houden. Want ja, wij in Nederlanders zijn altijd zo van. We kunnen beter blijven praten. Ja, nou, waarom niet? Ja, ja ik bedoel, uh, stenen gooien en al die dingen heeft ook geen zin. Het zal, wel, er, ja? het zal wel echt bizar zijn als Koningin Beterix wel wordt onderschept. Dat, en we oh. een groot gedeelte van de oranje kwijt zijn. Ja, dan ja. moeten we toch echt ja, weet van je... leer trekken. Ja, okay? en dan krijgen we wel. Uh, Prins Constantijn die is dan de eerste troonopvolger. Is dat die man met die snelle auto's of is die, nee, die nee, elektrische auto's? Nee, nee. Nee, dit, nee, dit is de broer. Nee, je hebt, daarna heb je nog die kinderen van hem. Dus Eigenlijk heb je eerst Catharina, Amalia en Alexia en Ariane. Ah, en die drie, die drie dochters, maar ja, dat, dat is nog helemaal niks. Natuurlijk. Nee, nee. Dus dan heb je prins Constantijn. En, die, en daarna zijn kinderen, Elouise, Klaus, Casimir en Leonore. En daarna pas prinses Margriet. En dan de kinderen, prins Maurits en prins Bernhard van prinses Margriet. Maar wacht, wie krijgen we nou echt als, als volwassenen? Uh, uh, Constantijn is dan eigenlijk de eerste. En die, oh, ja. Ja, die is volgens mij ook al is zo'n 36 of zo. Ja, maar dat geeft niet zo'n dus mooie leeftijd. Heeft ja, vind ik wel. meer levenservaring dan... Uh, dus ja, ik kan me dat ik voorstellen ben... dat hij hem toch wel een beetje knijpt als ze met z'n drieën weggaan. Juliana, was die 17 dat ze koningin werd? Of was dat... 18, uh, Wilhelmina. Wilhelmina was dat. 18 toch? Of 17? Nou, dat ja, weet ik niet. 17 of 18. Dat was ja, 18 echt heel erg jong. Dus nou, dan moet Constantijn het al kunnen redden. Constantijn. Ja, die is toch met. Uh, getrouwd? Ja. ja. Laurentine, hè? Laurentine, ja. Gimme kwaai. Rock, dust, light, star. And it's coming into you, baby? just sits without that spot Eraan. Straks komen er wel weer de scheurende gitaar voorbij. Maar ik heb een mellow ochtend, Een mellow ochtend. Jimi Hendrix en het heet uh, Stardust Light Year. Dan weet ik van allemaal niet er uit de lucht komt vallen. Nou, er is een stuk metaal uit de lucht komen vallen. Las ik vandaag op uh, de voorpagina. Ze dus dachten eerst dat het een stuk was van een vliegtuig. Oh ja, dat heb ik gehoord. Het, het, het was een heel groot uh, lode ding of zo. Waar ja, komt het? Het, maar volgens mij is, is dat niet van een helikopter... Misschien het navigatiesysteem van een helikopter, waardoor het allemaal fout is gegaan in uh, Jemen. Ah, in, uh, ja, nee, in Libië, Surika is allemaal door elkaar. Altijd het hele, die etterplek daar, <laughs> haal ik helemaal door elkaar. sfeer. <laughs> maar uh, er is een stuk staal naar beneden gekomen en we zijn er nu toch van overtuigd, het is heel iets bijzonders. Het is echt, het is een ontdekking uit de hemel. Het is een loodzwaar stuk metaal van drie kilo door een dak Hoi. van het TNT postgebouw. Het is wel een teken. Ja. Het is wel een teken. Bij TNT Post komt een stuk metaal door het dak heen. Ja. Ik weet het niet. Volgens mij is er toch iemand een beetje boos... die zijn bank kwijtgeraakt is. En die denkt: ik, ik zal ze even krijgen. Dan nou, vliegtuig in een rondje rijden. Een rondje, rijden, rondje vliegen en ik gewoon een stuk metaal naar binnen. Naar binnen. Je <coughs> kan je ook, ook doen, natuurlijk. Kan je ook doen. Ja, dat lijkt mij weer een, een, een teken. Maar ja, ze gaat het onderzoeken en... Het... Ja, wie weet hebben ze een nieuwe soort metaal ontdekt. En dat kunnen ze dan ook weer gebruiken. En dan moeten ze op zoek gaan naar het planeet waar het vandaan komt. En nou, dat wordt nog uh, vergeld uh, erin pompen. Dat is altijd zo met dat soort dingen. Verder uh, in Londen is de, de, de rechtszaak tegen Johnny Sweeney uh, van start gegaan. Een levensgevaarlijke psychopaat die handen en voeten... Bent u klaar? Ga u nu even zitten, want dit is geen lekker bericht. Handen en voeten van meerdere vrouwen heeft afgehakt... Oh. Wanneer hij hun lichaam in het water dumpte. Een fetischist Zij, eigenlijk. Maar een, een enge fetischist. Een, een nare man. In, in zijn intensieve uh, vrouwenhaat uh, uh, ging hij verder. Hij maakte ook tekeningen van zijn acties. En onder andere heeft hij bekend dat hij ook een Nederlandse heeft vermoord. Melissa Halstedt in 1990. Dat was een fotomodel. Uh, de stukken zijn toen... Uh, um, even kijken van Amerikaanse, er kwam een Amerikaanse in Nederland, zijn in een plunje baal in het water van de Wester-Singel in Rotterdam gegooid. En het hoofd ontbrak toen nog. Oh, ze is wel gevonden ieder geval. Ze is wel gevonden. Hij heeft echt uh, nou, tientallen, misschien wel honderd vrouwen, heeft hij heeft uh, uit elkaar gehaald. Nou, dat is niet te geloven. Maar goed, hij zit vast in ieder geval. Goed zo. Vrouw maar haat. ik vind dat ze het ook wel bij hem mogen doen dan. Zijn ja. moeder, moeten ze maar eens gaan ondervragen, want het komt vaak natuurlijk ook weer bij die... Nee, moeder vandaag. Nee. Ja, daar oh, heeft je ja, wel dus, oh nee Nee, nee, nee, nee, nee. Hij dit anders dus sommige op. Sommige mensen zijn gewoon gestoord. Want ja. daar moet je gewoon ook maar eens een keertje gewoon mee doen. Sommige mensen die zijn gewoon gestoord. En die zijn al op jonge leeftijd dat ze kinderen. Of, of dat ze heel erg pesten. Dat ze, dat ze dieren uh, verminken en zo. Ja, die, die, die, die, die, die moet je eigenlijk op dat moment gelijk al. Uh, ja. ...onderdompelen, maar ja, sorry. Ja, nee, ja, ja, daar, ja, ja, ja. daar moeten we iets van leren. We moeten in de psyche kruipen en dan ja, moet Ja, maar het is niet altijd worden. de schuld van de ouders. Sommige kinderen zijn gewoon verknipt en die voelen al wel dat er iets mis is hoor. Ja. Maar ja, dan uh, wordt er niks aan gedaan, want dicht daar dan nu zelf een vrouw. Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Als je nou behulp roept, help dan, weet je wel. <laughs> Maar ja, in ieder geval, in België is er iets heel ja, anders. Ja, we stappen er vanaf. We kunnen niet, we ja, zitten vast. Nee, nee, Wat kan nee, je nee, mij nee, nou nog? Nee, helemaal niks, niks nog? Niks, nee. En de Belgen, nou die, die hebben altijd hebben we iets leuks. De Belgische regering gaat optreden tegen het grote aantal Belgen... dat toestemming heeft om zonder veiligheidsgordel rond te rijden. Huh? Ja, want uh, de, bezig, de Belgische staatssecretaris van mobiliteit, Etienne Soep, is bezig met een ingekorte lijst van aandoeningen op grond... waarvan vrijstelling van de gordelplicht verkregen kan worden... En uh, zijn er zijn echt 300.000 Belgen die geen veiligheidsgordel hoeven te dragen. Veel te veel, zeker in vergelijking met omringende landen. En uh, de drempel om vrijstelling aan te vragen is momenteel veel te laag. En de bedoeling is dus dat de nieuwe beperkte lijst van aandoeningen... die recht geven op een vrijstelling van de gordelplicht. Eind maart naar alle Belgen als dokters verstuurd wordt. En op de lijst staan onder andere problemen met de ribben, longen... Ah, het wat een nul is dit! Maar ja, ik zeg zelf, je kan dan altijd nog een, de gordel om je heup doen, hè? Je kan het toch ook nog minder strak doen? Ja. Of je doet iets naar voren? Weet je, er zijn toch allerlei hulpmiddelen. Wat een geus. Nou ja. 300.000 hebben dus een ontheffing. Drie, ja, stel je voor dat ze dan wel een aanrijding terechtkomen. en ze raken zwaar verminkt of weet ik wel. Dan kunnen ze uiteindelijk natuurlijk weer ja, de claimen. staat aanklemen. en ze zeggen van, Ja, jullie hebben me een vrijstelling gegeven. Jullie ja. hadden toch beter moeten weten en mij die vrijstelling niet moeten geven? Want ja, nu ben ik gehandicapt. Ja, Anders had ik een hard. beetje last van mijn longen, maar nu kan ik helemaal niet meer lopen. En dat komt door jullie, want jullie hebben me vrijstelling gegeven. Ik mocht zonder gordel rijden. Ik, ik voel me altijd poedelnaakt. In, ne in Nederland zonder zijn er. Ik heb, ik een Belgisch lekker, ding trouwens. heb ik uh, Wat? opengemaakt. Uh, even kijken hoor. Wie heb je opengemaakt? Een Belgisch artikel. Oh. En daarin staat dus dat in Nederland zijn er, zijn er amper 500 mensen die dat hebben. Ja, maar dat, dat, dat... er komen jaarlijks dus meer dan 3,500 personen bij in België die zo'n zo uh, vrijstelling krijgen. En in Nederland zijn het er hooguit 500 of zo. Hoe ah, kom, kom je nou op het idee om dat aan te vragen? Dat ga je toch niet doen? Nee. Je, ga, je gaat toch niet zonder gordel in de auto zitten? Je gaat gewoon wat anders bedenken van we doen een heupgordel. Maar ik, ik, ik, heb me, ik vind het heel Belgisch om dan... Ja. Daar ga je werk van maken. Dat is ja. gewoon een lekkere uitdaging gewoon. Ja. En dan ga je hem even goed dragen. En, dan is de politie, en dan ga je, als de politie dan jou gaat aanhouden, dan doe je hem snel af. Klik. En dan zeg je: dan zeg je Meneer, u heeft gewoon niet om. Ik heb een hondhuffing. Ja. En daarna doen klik weer vast. Oh, dan ja. leep om te pesten. Precies. Dat zou ik doen. Dat is wel de lol ervan. Ja, ik zie wel de lol ervan in, toch. Ja, dat is wel waar. Politie Politieagent pesten. Wat extra werk op een hals halen. Ja, dat is leuk. Laatste paard voor negen Wat? Ja, het is alweer zover. Urene zit erop. Het is bijna weekend voor ons dan. De strokes hebben een nieuwe, en die kan je nu alleen maar hier horen, on the cover of darkness.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 Op Kreta zijn twee Amerikaanse marineschepen aangekomen, waaronder een vliegdekschip. Ze zijn daar naartoe gestuurd vanwege de situatie in Libië. Aan boord waren 1300 militairen die zich hebben gevoegd bij hun 400 collega's... die woensdag al aankwamen op de Amerikaanse legerbasis op Kreta. Gaddafi is opgeroepen te vertrekken en er gaan ook stemmen op... om een no-fly zone in te stellen boven Libië. Als dat gebeurt kan Gaddafi de opstandelingen niet meer aanvallen vanuit de lucht.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 In de kathedraal van Christchurch zijn bij de aardbeving van anderhalve week geleden geen doden gevallen. Er gingen geruchten dat onder de puinhopen van de kerk 22 lichamen zouden liggen, maar die zijn niet gevonden. Het officiële dodental van aardbevingen in Nieuw-Zeeland staat op 165. Rutger Hauer speelt een belangrijke rol in de nieuwe 3D-verfilming van Dracula. Hij speelt de Nederlandse vampierenjager Abraham van Helsing. De film wordt later dit jaar opgenomen in Boedapest onder regie van de Italiaan Dario Argento. De 67-jarige houwer begint deze maand aan de opnames van de Heineken-ontvoering. Daarin speelt hij Freddy Heineken. Het weer overwegend bewolkt met plaatselijk wat motregen, later in de middag ook wat zon. Bij een matige noordenwind wordt het een graad of vijf. Dit was het NOS.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 antwoord?